Renske van der Zallen met het NOS-journaal. De VS gaat Saoedi-Arabië aansprakelijk stellen voor het schenden van mensenrechten. President Biden zegt tegen Amerikaanse media... dat er binnenkort dingen gaan veranderen in de relatie tussen beide landen. Dit gebeurt nadat de VS met een rapport kwam over de moord op journalist Khashoggi. Hierin staat dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman achter de moord zit. Saoedi-Arabië verwerpt het rapport en noemt het foutief en onacceptabel... Er is opnieuw ruzie binnen de partij 50PLUS, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. De gemoederen zouden zo hoog zijn opgelopen dat een WhatsApp-groep met daarin kandidaten voor de Tweede Kamer is opgeheven. Verschillende partijleden zijn boos over uitspraken die lijsttrekker Liane de Haan deed in de media. Onder meer over aanpassingen aan het pensioensysteem. De ouders van de baby, die onlangs in een container in Amsterdam werd gevonden... dachten dat hun kindje was overleden. Dat zegt hun advocaat in het televisieprogramma Op1. In paniek en uit angst hebben ze een verkeerde beslissing gemaakt, zei hij. Beide ouders zijn 17 jaar. De politie heeft hen eerder deze week opgepakt. De twee worden verdacht van poging tot kindermoord. Bij een grote gevangenisuitbraak in de hoofdstad van Haïti zijn 25 doden gevallen. Onder meer de gevangenisdirecteur en een beruchte Haïtiaanse bendeleider kwamen om het leven. Ook enkele burgers kwamen om nadat ze werden aangevallen door vluchtende gevangenen. Bij de uitbraak ontsnapte zo'n 400 gedetineerden. 60 van hen zijn inmiddels weer opgepakt. Bij een woningbrand gisteravond in het Brabantse Haren heeft een vader zijn drie jonge kinderen gered. De kinderen lagen boven te slapen toen er brand uitbrak op zolder. De vader raakte bij de reddingsactie licht gewond aan zijn been. Mogelijk is de brand ontstaan door een houtkachel. Het weer: vanochtend vroeg op sommige plaatsen dichte mist. In de loop van de ochtend lost die op en schijnt de zon. Het wordt zo'n 10 graden. Daar waar de mist blijft hangen, wordt het iets kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Nachtzuster, wat ben zonder al je zorgen. Al niet de morgen, Nachtzuster, <totstuk> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik brand van binnen. Nacht zuster, doe iets aan Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, ik de morgen. Nacht zuster, doe iets aan Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, iets aan de pijn. Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, de pijn. pijn, pijn, pijn. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nacht Nachtjes. Nacht take a even go two days, one the, the sugar and tea and numb one day with the time is I'll take even leave and go two days, one time I the sugar and tea and one day with the time is I'll Without a doubt in you Eternity Come and go. to Make them all disappear, making my own rules. Just know that I'm never not watching you, just like an obstacle. You know that I'm never not dodging you. Let's take our fingers out and point them to the back. I like to play my part and never be the side, guy. And if you keep this up, you'll turn me to a mad guy. Never not switching up, never giving up. I like doing it my way up. Hey. 4 Yeah, Follow you to the bottom and off I've just been trying to get back home